Ik ben Thies en dit is het nieuws van NOS op 3. België blijft in de ban van drones. Gisteren moesten al vluchten uitwijken omdat er drones waren gespot boven de luchthaven van Brussel. Vanochtend was dat ook heel eventjes het geval op de luchthaven van Luik. Het vliegverkeer lag daardoor een uur stil. België krijgt vanaf vandaag hulp van Duitsland om wat tegen die drones te doen. Ja, het Duitse leger stuurt de eenheden naar ons land en die moeten helpen in de strijd tegen de drones. België had om die hulp gevraagd en de eerste eenheden zouden al zijn aangekomen om tijdelijk uh, drone detectie en afweersystemen in te zetten. Gisteren doken er ook drones op boven Zweden en de afgelopen weken was het ook raak in Duitsland en Denemarken. Wie erachter zit is moeilijk te zeggen. De drones vliegen elke keer snel weer weg en zijn dan niet meer te vinden. Allerlei regeringsleiders zitten midden in het Amazonegebied in Brazilië. Daar is een klimaattop aan de gang. President Trump is er niet bij, maar het zal wel veel over hem gaan. Want Trump is veel tegen klimaatmaatregelen. En landen vragen af wat hij daarom gaat doen. De grote clubactie heeft dit jaar een recordbedrag opgeleverd. Bijna 24,5 miljoen euro. Vorig jaar werd er ook al een record geboekt. Met de grote clubactie halen sportclubs en andere verenigingen al ruim 50 jaar geld op met de verkoop van loten. Daar werden dit jaar ruim 8 miljoen van verkocht. En het is weer zover. GTA 6 just got delayed again. Yep, GTA 6 is voor de tweede keer uitgesteld. De game zou eerst rond deze tijd uitkomen, maar werd begin dit jaar uitgesteld naar mei volgend jaar. En dat wordt nu eind volgend jaar. Online konden mensen het niet geloven. Not out. It ain't coming out! All I gotta say is, I'm pretty sure Jesus is gonna come back before GTA 6 comes out. Rockstar, die de GTA Games maakt, zegt dat er meer tijd nodig is om de games af te maken. Het weer de ochtend is grijs, maar de wolken verdwijnen al snel en in de middag is het best zonnig. Het wordt zo'n 16 graden. ZFM, verkeersinformatie.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 Geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen allemaal, lieve luisteraars. Eh, lieve kijkers. Ja, die luisteren natuurlijk ook mee. Dus ja. toch allemaal luisteraars. Leuk dat jullie weer hebben afgestemd... op ons programma Even <coughs> Geen Rust aan de Kust. En eh, dat programma... dat wordt natuurlijk weer gepresenteerd... en gemaakt door Honey Beb... En uh, ondergetekende. Dolly. En zoals jullie waarschijnlijk uh, al in de camera of via de webcam hebben kunnen zien, hebben we een mannelijke gast vandaag, Henk Keur. En die gaat ons straks alles vertellen over zijn dagelijkse tekeningen. En um, we zijn net begonnen met A Liberian Girl van Michael Jackson. Want zoals jullie weten beginnen we altijd met een liedje over een meisje of een mevrouw. We gaan straks van onze Beb het weerbericht doorkrijgen. En als het goed is, heeft Beb ook allerlei nieuwtjes meegenomen. Nou, dat doet jo. ze elke keer, dus jo. waarom vandaag niet? <laughs> uh. Praten in en, dialect. <laughs> ja, Hanni een een, he? ja. heeft weer een geweldige column geschreven... die ze ons in het tweede uur gaat voordragen. Uh, daar heeft ze ook muziekjes bij uitgezocht... En uh, we hebben natuurlijk... we gaan ook eventjes in uh, Zandvoort en de omgeving kijken... wat er de komende dagen allemaal te doen is. Maar uh, zoals beloofd, uh, het, het weerbericht. Ja. Nou, de mist is op. Moet, moet ik nog een pingeltje voor je draaien, nou, eerst? Ik, Ja, dat vind ik wel goed. Ja, ja, ja moet ja. je heel even wachten. Ja, Dan ga ik, ik hem opzoeken. Ik Welke was dat ook weer? Moet ik even zoeken. Dat ja. is nummer 4. Pingel, te... Pingeltje nummer 4. Ja. Dan uh, druk ik op spelen. ZFM weerbericht. Kijk, nou, kijk, ja, kijk dat is de moeite. Dat is zo officieel, dan ga ik het ook heel goed doen. Kijk. Um, het was mistig vanmorgen, hebben we allemaal gezien. Hier is een uh, vers weerbericht van Rico Schreuder. En er is vandaag een mix van zon en wolken, vertelt hij ons. En met 15 à 16 graden is het zeer zacht en waait een zwakke tot matige zuidenwind. In het weekend is er weinig wind en daardoor kan in de nacht en ochtend. Makkelijk nevel en mist ontstaan. Uh, verder morgen geregeld zon. Zondag kan er in het lokaal wat lichte regen vallen. En dan is het 13 tot 14 graden. Ook volgende week is het zeker niet koud voor november. Sterker nog, met een zuidelijke wind wordt weer zachte lucht aangevoerd... en de eerder verwachte lagere temperaturen zijn weer uit de weerkaart verdwenen. Eerst is het 12 graden en later in de week wordt het weer 14 tot 15 graden. Verder is het overwegend droog en schijnt de zon zo nu en dan... En voor de eerste dagen is er kans op nevel en mist. En in de nacht, in de ochtend is dat alleen. Want we hebben het vandaag al kunnen waarnemen. Dan trekt hij op en dan zitten we weer heerlijk in het zonnetje. Dit was het weer voor de komende dagen. Hartstikke mooi, Dankjewel. Het weerbericht is volgens Rico Schreuder, onze weerman... Uh, we gaan eventjes naar een, een, een liedje. En die heb ik speciaal uitgezocht voor onze beb. Blij dat ze weer terug is. Dat ze weer helemaal <laughs> gezond is. Ja, ja. En ik weet dat dit een soort muziek is... wat ik nu ga draaien waar je van houdt. Ja. Houd. En uh, als het muziekje is afgelopen... dan gaan we met een noodvaart naar Henk toe. Want we willen natuurlijk alles weten... Over die tekeningen en waarom die tekeningen... Ik zit dan nou maar over die tekeningen, maar waarom die tekeningen nou zo leuk zijn... dat horen jullie straks na dit liedje van Anneli Blue... The Cities Too Big. The city's like... Ja, beste luisteraar en kijker. Als je op Facebook bent... en dat zijn velen van ons toch... kun je elke dag genieten... van een geweldige tekening... van, zoals ik hem even officieel noem... Hendrik Jan Keur. Voor de zandvoorters. Voor de zandvoorters. Klik dat aan. En dan heb je elke dag het genot van een kunstwerkje. Want Henk, zoals ik hem mag noemen... Uh, tekent elke dag... en doet daar een tekstje bij... Uh, in het originele Zandvoortse dialect. Nou, dat horen we niet veel meer. Dus uh, ja, wij zijn verschrikkelijk benieuwd naar deze man. En hij is gekomen, daar zit hij tegenover mij. Welkom in de studio. Goedemorgen. Jonge jongen. Goedemorgen. He. Goedemorgen. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat elke dag? Nou, Zo'n kunstwerk hier leveren? Bijna elke dag. Hè. Het is, uh, als ik s morgens opsta, neem ik een bakje koffie. En dan kijk ik even buiten, laat de kat uit. En dan kom ik weer terug. En dan, als ik dan binnen ben, doe ik mijn computer aan. Nou, en dan uh, lees ik eerst even mijn krantje. en nou, als ik er klaar ben met mijn krantje lezen, dan zet ik dat ding in. En dan ga ik pakken, mijn muisje. Dat is dan de computermuis die ja, ja, ja. eruit uit. En dan uh, ga ik aan de gang en dan zit er wat in mijn hoofd, wat ik dacht ervoor. Of iemand die zegt wat tegen me, Die ik al wacht mag krijgen. Ja, ja. En dan, en dan, God, hey, Henk, ja, maar, hoe, hoe lang doe je dat al? Oh, ja, het is begonnen in de jaren. Kijken. Ja, ik teken al heel lang, hoor. mijn hele leven al. Eerst gewoon met pen en papier, ja, ja. en toen ontdekte je de muis. En ik denk, dat teken ik altijd al de tijd. En ik denk, nou, vooruit de markt, ik denk. Maar toen zat ik ergens in de politiek, en er waren altijd momenten, dat ik dacht van, dat klopt iets niet. Ik denk, wacht maar, krijg je wel. Een, even, een eventjes, even een cartoon. Even uh, een cartoon op de hand ja. nemen. Ja, ja. Nou, en op een gegeven moment uh, kwam ik iemand tegen, die, die ken hem al mijn hele leven lang hoor, Ton En die, die vroeg wat aan me. Hij zei, ik kan je niet een tekening maken voor me. En, uh, mag, en als je die hebt, mag ik die dan op Facebook zetten. Ik zei, Joh, ga je gang. Oké. Okay. Nou, en zodoende is dat steeds erger geworden. En, maar ja, dan krijg je het weer. Van, heb je er nog een? Heb je er nog een? En dan moet je elke dag moet je af en toe uh, wat erop zitten, natuurlijk. Ja, je zet ze er elke dag op. Bijna elke dag. Op. En hoe lang ja. doe je dat nou al? Uh, want ja, ik heb het eigenlijk van de week pas ontdekt. Uh, <laughs> dus ik zit <laughs> terug te scrollen. Ik nou, <laughs> ik denk dat ik dat. al meer is. Nou, ik denk 10, 20 jaar doe of zo. 10, 20 nou, jaar? Nou, Kom maar even dichter bij de maar microfoon, maar want de mensen hangen aan je lippen. Uh, het is wel eerst anders geweest, hè. Want dat was eerst vroeger met Henk en Willem. En daarna is het in klederdracht gegaan. Want toen kwam ik er weer een paar tegen. En die zeiden van... "Oké, e, je niet een keertje komen in klederdracht? En uh, zeiden, oh, dat heb ik allemaal niet. Nou, als je het hier krijgt, dat van mij wel eventjes Oké. Okay. En dat het... waren de, de twee figuren, <laughs> Henk en Willem... die, <coughs> Sorry. die ja. het Zandvoortse beschouwden. Ja, het was het gewone kleden. Hè? Gewone ja. kleren. Ja. Nou, en toen kwam ik iemand tegen... Jan de Hollander en Mieke Hollander. En nog een paar. Freek Veldwits en Hans. Ik <kijntje kijntje> ook al heel lang. mijn leven lang. Nou, en zo ga je dan in die klededracht kom je dan terecht. En dan vroegen ze wat voorkeer we tekenen van ons. Nou, dat ja. doe ik dan. Dus dat dus, is geen probleem. En je noemt... Um, je bent Poddekker. Nou, ik ben geen Poddek, hoor. Je spreekt, maar, <kijntje> je spreekt <kijntje> namens Poddekker. Ja, in de, in de, in de dat ik noem je in de tekeningen. Noem je dat zo. Dus die, ja, okay. die, die, diegene die je dan tekent, dat is je klededracht En dat zo... Het wordt zo uitgescholden. Hè, als je dan zegt vuile pork. Weet je ja, ja, ja, ja. <laughs> zo het in het dorp. Ook een zandvoortse. Uh, ja, woord. dat is een onderling. En dan, uh, maar er zijn me er zijn mensen bij die vinden dat niet leuk. Want die kunnen daar niet tegen. En dan, dan moeten hun het maar weten. Maar ik wist niet eens wat het betekent. Dus ja, nee, Ik heb eerst een chat. Ze zeiden het graag tegen jou, <laughs> nee. <laughs> maar ik, ik Nee, zou het leuk Dat is de Zandvoorter. Die zegt dat. Ja, Oké. Okay. Als je dan af en toe de, de, uit een geintje of... Het is hè, elkaar even donderstralen. En, maar zo gaat dat gewoon. Ja. dat is, ik er en is een oud-zandvoorts woord. Ja, ja, ja. Uit de tijd, je hebt het me net eigenlijk al een beetje voorverteld... Ja. dat we elkaar ook pesten met uh, de katholieken tegen de <kwijden> ja. Enzovoort. ja. Als ik mijn vader hoorde en ik kwam een beetje door de straat heen... er reden weer eentje, zo vuil op uh, pork. Je ja, ja, ja. En zo ja, ging ja, ja. dat dan. Uh, ja, Dat zit er altijd. Het is in. heel grappig. Want ik, ik ben zelf Haarlem, zo woon ik hier al meer dan de helft van mijn leven... Uh, ik kan dan het wel lezen. Je ben een importer. Hè? Ik ben een import, ja, dat ja. hou je. Maar ik kan het lezen. Ja. En dat, ik hoor dan echt een Zandvoort te praten. Het ja. is net alsof je, ja, je schrijft ja. eigenlijk fonetisch. fonetisch hè? Ja. Ja. Ja. Als je het hardop gaat lezen, spreek je nee Zandvoort. Ja, ik ken er een. Dit is Mieke Hollander. Mm -hmm. En Jan de Hollander en die anderen. Als die beginnen, dan begin ik af en toe ook met mijn woorden te taten, want ja, Dan ja, denk ik ja. ook af en toe, joh, ik heb net even een woordenboek te baan oh, joh. Maar ja. die zijn nog beter zeker Maar dat, die hebben dat natuurlijk ook moeten leren vanuit hun. Uh, uh, de, vanuit de wurf, hè? Ja. ja dat ze ja, die toneelstukken. Want ja. die werden ook allemaal in het ja. oud Zandvoort opgevoerd altijd. Ja, ja. ja, ja. ja. Maar weet je, dus die beheersen dat wel, dat, ja, uh, dat Zandvoortse. Maar dat het is, een, het is een, een hobby van je. Het is, het is prachtig. Het zijn prachtige tekeningen. Ja, je moet. Je moet He, heb, je daarvoor, heb je daarvoor geleerd? Of heb je jezelf dat aangeleerd? Ja, dat of? gaat vanzelf hoor. Ja, voor jou. Het ligt eraan hoe je zelf bent. <laughs> weet, weet je. Je gaat zitten en je pakt die muis. En dan denk je, er is er wat gebeurd of ik heb wat gezien. Nou, dan denk je, van, wacht even. Ik zal jou wel krijgen. op mijn manier doen. En dan ga je dat even zo... Ja maar, je ja, maar, ja, maar ik bedoel, maar uh, Henk, ik, bedoel, ik pak ook, die muis even. ook wel eens. Maar als ik twee strepen tevoorschijn oh, ja. krijg, dan is het gedaan, hoor. <laughs> meer, meer, ja, oh, nou. ik, ik krijg niet van zulke tekeningen. Dus nee. je moet toch wel een beetje talent hebben wat ah, dat betreft. Ik Kijk, wel. ik heb wel... <laughs> dat is het probleem. Ik heb dat in mijn computer, er zitten meer dan denk ik, nou, 60 70.000 tekeningen. Meen je dat? Ja. Maar er zitten allemaal onderdeeltjes daarvan. Weet je. Dat Fragmenten, je maakt ja. iets en dan zet je dat weg. En dan, 60 70.000? Ja, ik, ik, ik, tellen doe ik het niet meer. Joh. Dat is me een beetje... Maar dan ja, dat keer haal ik ergens wat vandaan en dan zoek ik weer wat. Ik denk, waar heb ik dat gelaten? Maar dan ga je geen een gegeven moment ga je mappies maken. Ja, ja, ja, ja. Even strand, huizen, mensen, dieren, noem het maar op. En dan denk je, oh ja, waar stond het ook weer? En dan ga je zoeken, zoeken, zoeken. Nou, en dan ga, en dan ga, je, er ga je er mee. zo op door, ja. Ja, maar nou heb ik toch gelukkig al die tekeningen die ik heb gemaakt, die heb mm. ik in een aparte mappen gedouwd Over voor Dorp, Boulevard. Duinen, strand. En dan kom ik natuurlijk nog even op dat dialect. Het sterft uit, hè? dat hadden ja. we het samen net al over. Waar heb jij dat nog meegekregen? Spraken, spraken ze bij jou thuis dialect? Ja, als of je mijn opa en oma. Die, uh... Dan werd thuis toch echt gewoon nou, zandvoorts gesproken? Ze probeerden het gewoon het Hollands erin te houden. Ja, als ze ja, ja. boos werden, of er was wat, of ze ja. Dan nou, ja, dat lukte het niet meer. Natuurlijk. Als het een, een hartspraak was, het dialect. Ja, dan uh, nou, de hele dialect, de ging dialect dialect eruit hoor. En, <laughs> Spreek je het nee. zelf nog thuis, uh, Henk? Nee, of met vrienden? Nee, nee, nee. nee. Uh, je, kijk, af en toe kwak ik er wat uit en dan ja. zit mevrouw van: oh, heb je een weer? Weet je wel? Ja, ja, ja. Maar of ik uh, heb Ton Haak aan de telefoon of in beeld. Ja. ja, dan gaat dat los. Is... Moeten we er wat aan doen? Moet er eens anders antwoord wat gebeuren? Dat dat dialect en die echte nou, cultuurdingen in stand worden gehouden. Er is net als de wurft. Ja. En dat soort dingen die doen al zoveel voor het dorp. Hè, Jazeker. In principe. Ja. Maar als de gemeente nou eens... Ook eens een keertje een hand steken richting die verenigingen. Ja. En richting die klededrachten en dat soort dingen. Ja. Dat zou een hoop schelen. Ja. Want waarvoor, als er een evenement is, waarom vraag je die volklorenverenigingen en de wurft of wat dan ook niet van joh, ga eens lekker door het dorp lopen. Ja, precies. Waarom is het wel zo dat hun wel naar andere plaatsen kunnen gaan, een ja. bijeenkomst met klederdracht? En, dan en waarom ik niet... niet in het dorp hier ook? Nee, want ik denk als ik jouw uh, uh, tekeningen zie elke dag... dan hebben we toch behoefte aan, aan die echte Zandvoortse basis. Ja. Hoe jij de dingen beschouwt. Gisteren heb ik de laatste gezien. Er stonden de mannen uh, op het strand te kijken of Sinterklaas al aankwam. Ja, nou, ze hebben hem Die was te vroeg. <laughs> <laughs> Hartstikke mooi. Maar, heb je er wel eens aan gedacht om ze te bundelen... Of ik te heb verkopen? Er, nou, of? ik heb uh, een ik die je toen de tijd laten maken. Oké. Okay. die lagen dan in... Dat vroeg iemand. Ja. vroeg mij van, joh, je moet eens een keertje ansterkaarten maken. Ik zei, ja joh. ze moet je naar de gemeente toe? Ze nou, daar begin ik allemaal niet aan. Oh. Nee, dat is... Als je bij de gemeente dan klopt, dan... Maar in ieder geval... Het kost geld, hè? Ja. En als ik nou miljonair was, dan zou ik zeggen, oké, okay, ja. prima. Maar... Ik doe dat, ja. Weet je... En nu heb ik het uit mijn eigen zak wel betaald. Daar gaat uh -huh. het niet om. En dan leg je ze neer in... Bij de Bruna had ik ze neergelegd. Ja. Een stuk of twintig verschillende. Ja. Maar die waren zo weg. Ja. En dan kreeg ik weer een mailtje over via Facebook. Waar, waar zijn ze? Of, maar vroeg je er toen ook een prijs voor? Ja, dus dat natuurlijk. Ik... Okay. En dat was toen geen aanmoediging van... Nou, daar gaan we wat mee doen. Nou, ik had het dus neergelegd. Ja, en, en zo echte weg? Echte zandvoortes. Die had ik ook op Facebook gezegd, van nou jullie, ze liggen er, uh, leef je uit. Nou, ik geloof twee, drie dagen waren ze weer weg. Ja, snap dus, uh, ik. Maar er waren erbij, en ik, en ik zal ja, Teun was die komt dan binnen. En die ja, hadden ja. gelijk een, een aantal weg, <laughs> weet je hoor. Maar het is iets van het dorp. Ja. Het hele dorp, het voort. Ja. ja, ze zeggen altijd wel... Ja, dat is een toeristendorp. Nee, het is een blijft zand. Het nee, is de, een vissersdorp. Ja, daar ben je. ik met je eens. De, de, de basis en, is het vissersdorp. En het zijn badgasten die komen, weet je. Ja. Maar zo denken zondgasten. over. Het woord zegt het al. Ja. Het zijn gasten. Ja. Hé hey, jongens, ik, ik, ik vind het leuk om hier straks even over door te, te, te kabbelen. Ja. Want het is een, een, een onderwerp wat, denk ik... iedere zandvoorter en zandvoortse inwoner aan het hart gaat. Ja. Dat die... Uh, culturele geschiedenis aan het verdwijnen is. Ja, ja, en, ja, ja. en wat gaan we daaraan doen? Maar we gaan eerst even naar een, een muziekje luisteren en dan komen we zo terug. En dan gaan we even nog samen met Henk verder praten over die Zandvoortse nou, ja. cultuur. Ja, zo, ja. Uh, ik, ik heb ook gekozen voor iets van heel lang geleden over Mina.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 Oh zo'n heerlijk bakje koffie, een bakje leut. Die is nog helemaal niet aan de beurt. Oh. Eh, hoorde je dat? Die ja. stond al gelijk met zijn gitaartje aan om de hoek. <laughs> oh. Even wachten, joh, waar we gaan nog even met Henk wat dingen bespreken, want. Wachten. Ja, precies. Uh, dus zet jij ze maar even buiten, Henk. Ja, wacht. Ik ben zo terug. Wacht. Ja, ja oké. Okay. Ja, we hadden het uh, net met uh, Henk Keur hier uit Zandvoort... over zijn uh, dagelijkse tekeningen die hij op, uh, op de social media zet. En dan vooral op uh, Facebook. En dat zijn... Nou ja, in het Zandvoortse tekeningen in het kwadraat... Zandvoortse kan het niet, het zijn allemaal mannetjes in kledendrag en vrouwtjes. En hij houdt het zoveel mogelijk actueel... Ja, Er uh, zit dat uh, meegalendraad. In een oud decor, In een oud decor. Met oude gebouwen ook nog. Jazeker. Jazeker. Maar wel uh, met huidige ja. omstandigheden die gaande ja. zijn. En uh, alles in het. Uh, met teksten in het Zandvoorts erbij. We waren daarover aan het kletsen. En voordat we het wisten, zaten we eigenlijk door die taal en door die klededracht. In Hoe zit dat nou in Zandvoort? met. Uh, het verenigingsleven. Het, het, het verenigingsleven en, en hoe, hoe wordt dat culturele uh, uh, uh, leven onderhouden? Uh, we ja. hebben namelijk de wurf. Maar er zijn al geen uh, toneelstukken meer vanuit de wurf. Dat, nee. uh, dat wordt niet meer opgevoerd. Ik, ik denk dat dat te maken heeft met weinig, te weinig aanwas of iets. Ik weet het niet. Jongens, uh, we zien misschien. de wurf ja. steeds minder uh, bij... Uh, bij, bij, bij openbare evenementen. En de en, dorpsomroeper? De dorpsomroeper hebben we nooit meer teruggezien. Nee, en, en, en, en dat is en, toch tegenstrijden. Want, want mensen, op het moment is de tentoonstelling gaande... 200 jaar verenigingsleven in Zandvoort. Ja. Ja. Klopt. Die is op dit moment in het museum. Er wordt natuurlijk, worden natuurlijk de foto's van bakels tentoongesteld... Uh, uh, het, het, de clubliefde eer betonen aan het verenigingsleven. Maar het verenigingsleven dat is dan misschien een leuke drukblik. Maar van jou hoor ik ook. Er zit geen nieuwe impuls in. Nou zeg jij Net museum. Wat, is het geen idee om daar die tekening een keertje... Nou ja, dat dacht ik ook. Want sinds de 19e eeuw lees ik... hier zijn er sportclubs, fanfares, toneelgroepen, reddingsbrigades... en zij alle spelen een belangrijke rol... in het sociale leven van Zandvoort. Snap je, hè? Reddingsbrigade, ook vrijwilligers. Ja, daar heb ik ook een tekening over. En daar, daar zul je ook. En toen dacht ik... hang jij daar ook in die tentoonstelling... Ja. in het nee, Zandvoortsmuseum? Nee, nee, nee, nee, hè? nee, Ik ben niet heel beroemd, hè. Ja, maar... Oké, okay, hebben... dat gaat dus over het verenigingsleven in Zandvoort... Ja, ja. En jij doet elke dag vrijwillig onbezoldigd, heet dat. Ja, onbezoldigd, ja. In keurig Nederland. Er zit er eentje <laughs> achter me, die zit aan de hand te kijken van... Uh, ben je nou maken? Dus maar dit is eigenlijk, moeten wij niet een oproep doen? Ook vanwege ja. de actualiteit van die, die tentoonstelling momenteel? Het gaat erom, het belangrijkste is dat je over uitstand Ja. Dat dit tentoonstelt. Ja. En daar gaat het om. Het daar is, gaat het, het om. Het is ons ja. En als ik nou naar Egmond of naar waar dan ook heen ga, het maakt me niet uit, de Katwijk of wat, ja. dan hebben ze iets wat over. Die zijn trots op hun dorp. Ja. Weet je, en over, uh, alles wat er omheen loopt, allemaal. Ja. En hier, ja, ze hebben wel een museum, maar er is elke keer is er weer eentje die van buitenaf komt, of die, die gaat dan weer iets doen, of die verbouwt het hele museum, weet je. Ja. Ik begrijp het. Hij het het kan drie zalen uit. vullen met zijn tekeningen. Hier. Ik dacht het wel, ja. Ja, ja dan kom je tekort. Ja. ja. Een, uh, mag ik wel een printen? Of, dus ja uh, mensen, ik, <laughs> ik moest jullie toch aanmoedigen. Als je nog niet op Facebook bent, ga je aanmelden. Hè, word daar lid van, want dat is dan heel erg leuk. Hendrik Jankeur. Hendrik Jankeur. Dat is je naam op uh, Facebook. Je klikt hem aan en je hebt elke dag een actuele... Uh, ja. Tekening. Ja, tekening. Met tekst. Ja, je wordt af en toe in de maling dan bij ook genomen, hoor. Dat kan. Dat kan, dat, dat kan zomaar zijn. Dat, nu zit ik hier. Dat is vanmorgen. Dat is vanmorgen of overmorgen dat oh. je dan de klos bent. Dus. Ik zou, ik zou heel refereerd zijn. Maar, als ik straks thuis kom... Ik, ik, vannacht heb ik dan ook weer zitten tekenen. En, nou, hij ligt klaar. Maar als ik dan thuis kom... dan komt er een beetje geluid uit bij... En dan oh, staat God. erop, en dan staat er ook weer een tekening bij dat ik hier ben geweest. Dus, uh. dat is de okay. ja. Nou, we jij had al een hele mee. mooie tekening gemaakt dat je hier naartoe ging komen. Ja. ja voor ja, een ja, dat maar Moet ik die ik nog even laten zien voor de camera? Ja. ja, doe maar even. Ja, Heb maar je tja. hem bij, bij, bij de hand? Want paraat, wij, bedoel ik. Wij, ja. wij worden door onze plaatselijke kunstenaars toch wel vereerd. We hebben hier in de studio ook een grote tekening van Marjane Bell. Die hier natuurlijk ook vaak heeft gesproken op onze uitnodiging. Daar heeft ze een hele leuke tekening gemaakt van het setje hier in die studio. Dus wij verheugen ons op jouw tekening. Maar niet <laughs> alleen op Facebook dan ook, hè? Dan moet hij ook in die studio komen. Je kunt hier alles uitprint hoor. Ja, ja, zo is het. Van hier. Ja, leuk. Leuk, leuk, leuk. Ja, want ik, ja. ik had Dolly aan de telefoon. Zich even met... Eerst had ze gezegd van ja... Vindt, vindt, je, even naar de microfoon, even, toe, even aan de microfoon even blijven. Even naar de ik? microfoon blijven. Anders horen we hier niet meer. Uh, ik vind het wel leuk. Zeg ik. Oh, nou. Ik zal wel eventjes kijken. Nou, dus ik had er uh, weer gehebt van nou, waar staat erop? Zeg, uh, maar weet je, dan schiet het gewoon in mijn hoofd. Ik ben hier al eerder geweest, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar er zit er wat in mijn hoofd. En denk nou, wacht maar. Dat kwam Maar dat moet al lollig overkomen, weet je? Een beetje op radio daarvoor. Maar dat is zo gepiept, hoor. Schiet het uit je mouw? Ja, in principe wel, ja. Het komt niet uit mijn mouw, maar wel op de computer. Ja, ja, ja, ja. Het zit hier iets in je hoofd. En dan denk je, wacht even. En dan is het binnen. 20 minuten staat dat erop. Dan ben ik klaar. Ja. Maar net is. En voor onze dag not, want we, hij staat het voor die dag mooi op Facebook. Ja, ja. Klik hem aan ja. en geniet. Nou, ja, Wat je kan zelfs de link hier, kan erbij zetten. en dan en als je erop klinkt, dat je automatisch dan uh, naar de radio site gaat. Ja, of, of, uh, naar, naar het onderwerp. Maar dat ja. is ook. Uh, kijk, net als het Zandvoortbedrijf. en net als alleen Pape en zo. Ja. Als die dan weer met die huizen van het kachelen waren. Ja, op, ja, en ja. eraf halen. Nou. Dan maak ik soms zoveel chitarij, maak ik even een foto, dat zit dan in mijn hoofd en dan uit die tekening of uit die foto ga ik dan in mijn hoofd lopen malen. Dan denk ik nou, ik probeer het wel even, maar ja, voordat ik het weet, dan uh, zit ik zo weer uh, een uur of zo, ben ik dan weer bezig en dan is die klaar. Nou, en ik weet gewoon nu dat de firma Papel en zo, die hebben ze allemaal uitgeprint. Ja. Ja. Want als er weer een nieuwe was, hup, dan was hij uitgepikt en hij ging weer in de gang. Hij dus, uh, ja, mooi. Een meerdere gemaakt hoor. Mooi. Ja. Ja. En ik heb, uh, als er iemand van verwonderd overleden was, dan had ik een foto gevraagd. En dan ga ik hem mee aan de gang. Ja, en dan ja. maak ik hem op een ja. soort A4 ja. of groter. En dan mogen ze hem zelf uitpitten. en in de op handen Nou achter. Henk, jij belichaamt hier vandaag het, het oude Zandvoort. En uh, wij doen daarbij een oproep aan ieder die daar uh, iets over te zeggen heeft. Schenk daar aandacht aan. Ja. Want Zandvoort in basis Vissersdorp met zijn geweldige dialect. Oude gebouwen die er helaas ja, je moet niet het meer het zijn. Nou, hoor. Je moet het soms We heten zouden. tegenwoordig Amsterdam Beach. Ja, dat vind ik helemaal erg. En <laughs> misschien dus, dus is het zo'n romp. Oh. Nee, we zijn gewoon Zandvoort AC. Ja, dat bedoel ik. Maar we zijn En uh, mensen, ja. ook even een oproeprichting uh, voor de Wurf. Bijvoorbeeld, ja. he, hou je van toneelspelen en lijkt het je ja, leuk wel, om, uh, om die Zandvoortse taal te leren. En neem contact op ja. met de Wurf. Dat, is, uh, dat kan je met Freek of Anse Veldwies, die uh, gaan daar zo'n beetje over. Maar je kan natuurlijk ook naar Mieke en Jan Hollander. Ja. He, want uh, hoe leuk is dat om, om mee te doen en die Zandvoortse taal te leren en, en uh, he, in zo'n kostuum toneel te brengen. Ik weet dat de uh, uh, zalen altijd glad uitverkocht waren, echt helemaal uitverkocht als de Wurf ging spelen. Want ze hebben een heleboel leuke toneelstukken in het archief liggen die over Zandvoort gaan. En het was altijd lachen, gieren, brullen en... Ook als je het leuk vindt om bijvoorbeeld mee te helpen met een schouw te maken in Zandvoort. Dat al die mensen met, uh, uit verschillende delen van Nederland uh, hun te komen laten zien. Ja. En dat je dan zo'n parade hebt door het dorp. Hoe mooi voor de toeristen. En ja, net wat, wat Henk net al zei. Als er evenementen is, schakel ze in. Ja. Ja. Dus een oproep. Mensen, als je begaan bent met de, met de Zandvoortse geschiedenis... en de Zandvoortse cultuur, zorg dat dat overeind blijft staan. Ja. Henk, is er nog iets wat je graag kwijt wilde aan ons? Ik wil of aan de luisteraars? Ik wil de groeten doen aan mijn meisje. Nou, dat mag ook, dat nou, mag ook. Daarbij deze. Ja, ja de nou, groeten aan zijn meisje. Ja, ja, nou, wij kijken ja. uit naar ja. je tekening, want je hebt het al een beetje verraden. Ah, ja, je kan <laughs> en, uh, en je hebt er in ieder geval weer uh, een paar fans bij. Ja. Geweldig, ga zo door. Ja. Er is dus een tentoonstelling in dit dorp over 200 jaar verenigingsleven in Zandvoort. Heel interessant museum van Zandvoort. U zult daar, Henk, niet aantreffen. Nee. Dus op naar Facebook en elke dag het oude Zandvoort... Uh, en het kost, Zorg, <laughs> dat kost ook. Heel veel dank voor je komst. Ja, ja. Heel, Henk. ja dankjewel. We, we houden je, dankjewel. je in de gaten. Ja, Zo, is cool. dat. Ja. Zo, is dat. Zo is dat. Dankjewel Henk. Oh. En wij gaan door naar een uh, muziekje. Uh, liefde in de nacht. In de nacht. Ja, Gerard Joling en uh, hoe heet die andere? Billy Dans en Afro Bros. Nou, die ken ik allemaal niet. Nee. Ik ken alleen Gerard Joling. Ja. Uh, volgens mij, ladies, hebben jullie uh, nog wat te melden? Hè? Wie, wie gaat eerst? Wie nou, gaat ja. eerst? Hebben jullie loodjes getrokken? Nou, ik, ik heb het hier voor me liggen. Ik, ik weet niet of jullie het ooit geweest in de Furies. De Furies, ja. Ik zal je sterker vertellen. Ik ga erheen. Ik heb twee kaartjes. Ja, ik heb twee kaartjes weten te bemachtigen. Je hebt mensen die gaan iedere keer. hè? Ze komen niet kort. Hoeveelste jaar? Ik wilde, ja, heel lang. Ik wilde elke keer. En ik ben om weet ik veel wat voor redenen ook nooit gegaan. En nu zag ik dat ze kwamen. Laatste keer, hè? We hebben toch dat ene en de ene. Alle laatste keer. Dat zingt dan die hele zaal mee. Nou, doe je, je haakt niet in. Uh. <laughs> <laughs> maar in ieder geval... No, we... nee, never, no more. Ja, ja. Ja, goed, ja. ja, maar die hele zaal zat dus op zijn kop. En de ja. mensen die gaan ze dus elke keer weer. En ja. nu ja. hebben ze dus hun afscheid. -tonee. What shall we do with a drunken sailor? Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja. Maar ja. dit is dus wel erg pijnlijk dan voor je... want dit is een afscheid. Het is een afs ja, afs afs afs ja, maar daarom ja. dacht ja. ik... Daarom ja. Dacht ja. ik uh, nu of nooit... Als ik het nu niet doe, dan zie ik ze gewoon nooit meer. Dus ik heb meteen zonder nadenken twee kaartjes gekocht. En het is dit keer dus niet in de krocht. Nee, die is nog niet klaar. Dat vonden ze ook wel heel erg. Dus het is in de Dorpskerk op 14 november om 8 uur. En ga voor tickets naar thefuries.com. Dus ik hoop dat er nog kaarten zijn. Ja, hoop ik ook. En na afloop, een biertje of een whisky. Wat doe jij altijd? Glasje glaasje melk. Zo. Ja. Weet ja. je zich. Uh, ik geloof dat wat van echte Ierse koeien. Geloof, ja, ik geloof niks Geloof je dat niet? Nou, ik, ik, ik, ik zal je sterker vertellen. Ik ben met een slijter getrouwd geweest. Hè? Ja. Want Lea, de vader, was, is, is een slijter. Ja. Dus ik, ik moest wel eens meehelpen in die winkel. Ja. En dan was hij aan het, uh, aan het rijden. En dan kwam er iemand binnen voor de whisky. Maar hij had heel veel soorten whisky. Echt zo'n grote whiskyhoek. En dan achter stonden er ja, ja, ja. speciale whiskies. Oh ja. En, de, en toen stond er iemand die zei, wat is nou een lekkere whisky? Ik zeg, nou, uh, die is er niet. Toen zegt hij, die, die is er niet. Hij zegt, moet je kijken hoeveel whisky's jullie hebben? Ik zeg, ja, maar alsjeblieft. Ik zeg, het is toch niet te drinken, die bende. Toen zegt hij, ben jij nou de vrouw van een slijter? Ik zeg, nou, je hebt gelijk. Ik zeg, ik had beter met een melkboer kunnen trouwen, want ik ben gek op melk. Maar al die troepielust. Nee, nee, nee. Nou, je hoort de furies. 19 dus ja. november om acht uur in de dorps. Kijk, kan je nog ja. één keer die regels zingen, Dolly? Da, da, da, da, da. No, nee, nee, nee, never. Doe even mee, hè? No, ja. nee, never, no more. Shall I the epithelium? No, never, no more. No more. Oh, dan zal je alleen horen dat ik die tekst niet meer weet. Er is wel een oh. mooie afsluiting van mijn culturele. Absoluut uh, Nou, dan schakelen we nu door naar uh, pling, plong, plong, het nieuws. Het nieuws. Ja. <laughs> nee. Nah. Er gebeurt heel weinig in Zandvoort. Er rukt soms een ambulance uit. Of soms wordt er iemand uit een huis getakeld. Maar gelukkig leven wij in vrede. En goede verzorging. We hebben zelfs de luxe ons bezig te houden met duurzaamheid. Oh. En zodoende zijn de genomineerden voor oh. de duurzaamheidsprijs bekendgemaakt. Daar kunt u op stemmen als u dat wil. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar burgemeester Meijer. En u weet nog hoe u dat schrijft. Hè? Nee. m e lange i e r Burgemeester prijst apenstaartje, gmail.com. Of een veel uitgebreidere uh, GMA. Maar als u op iemand wil stemmen. De genomineerden zijn het hoekje. Dat is dat leuke hoekje in Zandvoort Noord van uh, nieuw Unicum. Die zitten daar altijd ontzettend leuke creatieve dingetjes te maken. De braaf hondenuitlaatservice. Want ik heb begrepen dat wanneer die mevrouw met haar honden in de Noordduinen loopt... gaat ze ook meteen schoonmaken. En ze rijdt met een elektrische auto. Kijk, een elektrisch kijk, busje. Kijk. Ja, ja. Ja. Dat, is, dus, dat zijn dus de duurzame Ja, en trouwens is. waarom het hoekje duurzaam uh, genoemd is. Dat is uh, omdat ze een heleboel mensen brengen hun oude spijkerbroeken en zo oh, daar ja, naartoe. Ja. En zij Geef maken daar weer leuke leven. tasjes van en schorten. Ja. Ja. En uh, echt heel leuk, heel leuk. leuk. Je ja, kan leuk. je ook zelf tekst op laten maken. Dus ook heel leuk om ons cadeautje te ja. geven. Nou ja. de cadeautijd komt eraan. Dus uh, precies gewaarschuwd. Daarom zit het ook even. dierarts op de But... Want dat is een, uh, een dierenarts die ze al, al, al jarenlang alle afval zorgvuldig scheidt. Nou, reken maar dat ze wat hebben. Ze hebben geïnvesteerd in verduurzaming van de ledverlichting, energiezuinige airco-systemen, digitale rundgeapparaten, gas. om stroom en gas te besparen. Kortom, die zijn dus ook heel modern bezig. De Zandvoortse dierenarts op de Krocht. Maar rundgeapparaten dus, zijn toch altijd digitaal? Ja, blijkbaar staat het er. Kijk dat niet met je, met je ouderwetse foto. Nee, dat, doet. Nee, dat je niet met je iPhone. Oké. Ja, Oké, okay, okay. ja, okay, genomineerd. Sorry. grote groep mensen. Het team en uh, dan uh, voor de duurzaamste inwoner is mevrouw. Femke Dijkma, want als die erop uitgaat... gaat ze met een zakje in de hand... en dan ruilt ze afval op in elke buurt. Elke laatste Zo. zaterdag van de maand... sluit ze zich aan bij het schoonwandelen van Zandvoort... Heel samen knap. met de andere vrijwilligers. Ja, daar moeten we het van hebben. Yes. Er is ook nog een duurzame jongere... Uh, oh, en die is leuk. Is Nathan Lemson, hij is al lang betrokken... Ja. bij Juttersgeluk... Hij is actief als jutter en ook in zijn vrije tijd doet hij dat. Het is een jonge kunstenaar. Ja. En hij geeft door middel van zijn kunstmateriaal een tweede kans. Maar hij je weet niet wat je ziet, die kunstwerken van die jongen. Wat leuk zeggen. Geweldig. Hij is ook actief op de sociale media. Dus ja, we gaan maar weer misschien Facebook nog eens aanklikken. Ja. Het, is aan u, het is aan u om iemand te nomineren. Kijk en wanneer is dat... de... Deze zijn nog genomineerd, hè? Uh, ja, ze ja, zijn ja. genomineerd. Om niemand maar... te kiezen. Ja, kiezen. Uiteindelijk... Uh, worden de 13 november worden, helden in het zonnetje gezet... met de uitreiking van de duurzaamheidsprijs. Okay. Vorig jaar was dat Patrick van den Berg... vanwege zijn schoonwandelen uh, ja. initiatief. Ja. En nu dus degene die ik daarnet heb genoemd. Ja. Dat dus, nou, staat uh, ook in het krantje. He? staat ook nalen. heel goed in het krantje... en ook bij wie die kunt... Non, uh, kunt ja, dus dat de donderdag. De stem uit kunt brengen. Aanstaande donderdag. Oh. En bij ik dacht, het ha de haven. Meestal de haven. Nou, meestal de haven. Ja. Dus daar is dan ook weer een feestie. Kortom, dat is dus. Uh, ja, dat was mijn, mijn kleine bijdrage voor dit moment. Er is veel te doen. Het architectenbureau ABC. Architectencentrum in Haarlem. Is heel erg bezig met Zandvoort. hebben daar een tentoonstelling over. Panorama Zandvoort. En aanstaande zondag 9 november. organiseren ze een fietstocht. langs alle. Een begeleide fietstocht. langs alle architectuur. van het dorp. zowel historisch als hedendaags. Dus ja, we hebben dus ook hedendaagse architectuur in dit dorp. te bewonderen. Dus wie geïnteresseerd is in hoe Zandvoort. Bijna zich... alleen nog maar. Ja. Wie, wie geïnteresseerd is en hoe voor zich ontwikkelt... van een badplaats, en wij hebben daar net met Henk over gesproken... van een vissersplaats, dames en heren. Tot een moderne kustgemeente, die is mooi in de gelegenheid. Stap op de fiets en ga mee. Um, ik heb hier nu niet uh, precies waar ze van vertrekken. Hou het even in de gaten, fiets van ABC. Nou, klik het even ergens aan op de sociale media... Ik ben het ook vergeten waarvan ze vertrekken. Maar, ja, maar dat kunnen mensen toch zo nakijken? Moeten Hoe, van, van wie organiseert dat? ABC Architectencentrum Haarlem. Nou, dan zoek je die even op op, uh, op het internet. En dan krijg je vanzelf die ja. fietstocht wel te zien. Zo kunt u langs de architectuur hier in het dorp fietsen. Ja. En Mooi. Dat, dat na de Monumentenweek. Ja, we zijn er wel in geïnteresseerd. We zijn er wel mee bezig. Maar? Maar. Oh, ja. Ja, maar. Oké. Okay. Staan maar, we ooit nog te maar, kijken bij de garnalenvisie? Nee. Ja, nee. Maar, we gaan nou muziek draaien. Ja. ja. Mighty Man. Nee, Mighty Queen van Manfred Men. Zo zeg ik het goed. Anders had ik het andersom gedaan. Mighty Man van Manfred Queen. Dat klopt niet. Nee. nee Mighty nee. Queen van Manfred Man. Komt-ie! En weer een vrouwenlied.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 Pigeons on a limb. When Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. ja ah, eventjes weer terug in de tijd met Mighty Queen. Dat is een tijd geleden hè. Dat dat nummer uh, 1968 Jeetje. Je oh nee nee sorry dat is dat andere nummer wat, wat jij gevraagd hebt. Nee. Was ik net uit de box? Ja, het is toch wat. Uh, <laughs> hebben we nog iets te melden? Nee hè? Of wel? Hebben jullie niet. nog wat? Ik heb nog een klein stukje tijd. Oké. Okay. Heel een klein stukje. Nou, dat ene ding van mij is nogal lang, maar er is weer jazz in Zandvoort. Ja. Uh, wat nu natuurlijk nog steeds een nieuw unicum is. Ja. Nog steeds door, die Bekrocht, door de krocht. Door de krocht ja. En dat is, ik moet even kijken hoor, het is kwartet Jan Menu. Celebrating the music of Gary Mulligan. Zeg ik dat goed? Ja, ja, ja. Met uh, Barrison, saxofoon, Jean-Louis. Uh, of dat is Jan Menu die zit, doet de, de saxofoon, Jean-Louis ja. Van Dam, piano. Edwin Corsilius Bas en natuurlijk Frits Landersbergen-drums. Fijn dat hij er weer bij is, hè? Ja. na het verlies van Joken. Ja, dus hij heeft zijn vrouw verloren. Joke. Ja, Joke, Joke Bruis. Bruis. Ja. Ja. ja, Fijn dat hij erbij is. Het is in nieuw Unicum aanstaande zondag, zeg ik dat ja. goed? Ja, ja. ja, en dan zijn altijd de tweede zondag van de maand. Dus dan oh. denk ik, oh het gaat het hard. Het dus weer de tweede zondag. In nieuw Unicum vanaf half twee bent u welkom. Aanvangconcert half drie... 15 euro is het en reserveren bij jazzinsandvoort.nl. Ja, oké. Okay. Wij gaan uh, naar een uh, liedje. Ja, je kan er ook nog eten. Hè. Ja, dat moet je, je kan ook tevoren nou uh, ja, te reserveren. Moet je even melden bij de reservering. Ja, ja, ja. zo is dat het. Ik je daar al een beetje en, laat mee bent. Want ik las... We hebben ja. al aardappels geschild. Ah ja, ja. joh. Oh, oké. Okay. Ah, uh, ja. oh, dan kan ook nog een aardappeltje bij. <laughs> hey, toch. We gaan een muziekje doen, want we zijn aan het eind van het programma... voor het eerste uur gekomen van het programma. Dus uh, we gaan uh, richting uh, het, het nieuws en de reclameboodschappen. En dan zijn we daarna heel snel weer bij jullie terug voor het tweede uur. We gaan luisteren naar Brandy van Looking Class.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 The sailors say, Brandy, you're a fine girl a fine What a good man. wife you would be Such a fine Yeah, your eyes <laughs> could steal a sailor from the sea <laughs> Brandy wears a braided chain Made of finest silver from the north.